De meeste mensen met corona hebben nu de Omicron variant Meer dan de helft van de besmettingen is met Omicron, zegt het RIVM. Afgelopen week gingen de cijfers naar beneden, maar het RIVM verwacht dat die straks vanwege Omicron weer gaan stijgen, vertelt mijn collega Bas de Vries. We zijn natuurlijk hard aan het boosteren in Nederland, dus we proberen iedereen bij te prikken, zeg maar een derde prik te geven. Iedereen die dat wil tenminste, en dat het daardoor op den duur iets beter gaat, dat we de allergrootste golf kunnen voorkomen... Maar het RVM is er wel van overtuigd dat het gaat eerst nog slechter worden. Ook in de ziekenhuizen, voordat het beter wordt. In de regio Amsterdam was Omicron als eerste dominant, daarna het gooi. Opvallend, Limburg-Noord heeft het minste te maken met Omicron. Terwijl dat gebied eerder een besmettingshaard was. In Egypte is een 3500 jaar oude mummie van een farao uitgepakt. Dat gebeurde niet letterlijk, maar digitaal. Er is een 3D-scan gemaakt waarmee onderzoekers kunnen zien wat er al die jaren verstopt zat achter de doeken en het masker van de mummie. Ze ontdekten onder meer dat de farao ongeveer 35 jaar oud was toen hij overleed en dat hij een goed gebit had. Te dicht op je telefoon naar het scherm kijken, dat is niet goed voor je ogen. Dat weten we allemaal wel, maar het blijft lastig. In Venlo is een speciale kijkdoos uitgevonden. Gewoon een doos van karton waar de telefoon achterin geklikt wordt. Als je er dan voor zit, zit er minimaal 35 centimeter tussen het scherm en de ogen. De kijkdoos is vooral bedoeld voor kinderen, zegt de ontwerper. Misschien schildert het in bewustwording dat als ze straks puberen of ouder zijn... dan zullen ze niet meer die, die kijkdoos gebruiken, maar misschien wel gewend zijn aan... Uh, ja, wat verder weg, kijk. Kinderen die veel tijd te dichtbij achter een scherm zitten kunnen bijziend worden. Dan heb je moeite om dingen op afstand nog scherp te zien. Dit meisje is blij met de uitvinding. Ja, want uh, uh, ik zou maar geen bril willen. En dan het weer. Er trekken buien over. Vooral in het westen en zuiden zijn het felle buien met onweer. Vanavond wordt het droog en vannacht kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of drie. Morgen weer grijs met regen en dan 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege olie op de weg is de N201 van Zandvoort naar Uithoren momenteel dicht bij Hoofddorp. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om vier uur wordt vrijgegeven.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 Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. ...bij eigen lokale radio CFM. Het derde uur alweer van Zandvoort op zondag. Het is tweede kerstdag en dat merk je ook een beetje aan, aan ons. Aan de, de kerstbeer die staat er nog steeds en uh, die staat uh, in de fik inmiddels uh, bij uh, CFM. Nee hoor, het zijn gelukkig maar uh, de lampjes... Het derde uur Zandvoort op zondag. Wat gaan we daar nu allemaal doen, Albert-Jan? Uh, uiteraard krijgt u zo meteen uh, van ons nog even een samenvatting van de 5000 uh, meter voor, tijdens uh, verreden tijdens het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi Op Tial. De eindstand en uh, hoe heeft uh, uh, Sven Kramer het er van afgebracht? Daar is natuurlijk wel iedereen benieuwd naar. Goed. Uh, verder hebben we. Nou ja, we de uh, continuing story over het uh, circuit Zandvoort... want uh, het schijnt dat de stikstofuitstoot uh, van het circuit Zandvoort... Uh, schijnt onvoldoende te zijn onderzocht. En dan uh, is de kop daarboven natuurlijk: komt de race weer in gevaar. Ach, God. The, the never-ending story. Maar ja, we willen het u niet onthouden. Half vijf uh, hebben we natuurlijk gewoon het dier van de week. En die tijdens de kerstdagen in een dierentehuis zit... is natuurlijk niet gezellig. Hij zit er niet alleen, maar uh, hij zou wel graag uh, nog voor uh, oud en nieuw een uh, thuis hebben. En hij luistert naar de naam Boef. Heeft het hier uh, mee te maken of niet? Wat? Met uh, Flappy? Ja, heeft nee, het daarmee nee, te maken nee, of niet? Nee, nee, nee, nee. Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Uh, uh, dan hebben we natuurlijk. Het gedicht van de week gaat deze week niet de door. Want we maken ruimte voor Dominé Gramdaad. Grimdaad, want die heeft op eerste kerstdag uh, zijn uh, kerstspreuk uitgesproken. En die willen we u ook niet onthouden. En de titel daarvan is Troost. Ik zou zeggen, uh, voldoende, uh, natuurlijk ja, veel leuke muziek nog het derde uur... Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En uh, kijken, dat kan ook, hè. meekijken in de studio uh, aan de Tolweg... Tina, zfm-live.nl, kijk je live mee. Wij zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag met uh, uiteraard sporten, schaatsen. In uh, Tiaf in Heerenveen hebben we het over het uh, OKT. En uh, we gaan ook op natuurijs schaatsen vanavond. Mm, spannend. The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 We'll Stop. We're here tonight, and that's enough Ooh, simply. Help.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 the most wonderful time, the most wonderful time of the year. Ja, mooie klassieker van Andy Williams. en And it's the most wonderful time of the year. We gaan even naar de 50 kilometer kijken. De, de, ja, het einde van, van die reis, hoe het dan verlopen. Nou, de conclusie is dat Sven Kramer moet even afwachten... of hij nog naar de Spelen mag. Patrick Roest is zeker... Het is nog de vraag of Sven Kramer in februari in Peking zijn olympische titel mag verdedigen op de 5000 meter. Bij het olympische kwalificatietoernooi in Heerenveen moesten 35-jarige schaatser Patrick Roest en Joris Bergsma voorlaten. Roest won de 5 kilometer in een geweldige tijd van 6.08.64. Roest is zeker van een plek in Peking. Bergsma reed 6.11.14 en is zeer waarschijnlijk ook zeker van een plek op de Spelen. Kramer kwam tot een alleszins respectabele tijd van 6, 12, 29... en werd knap derde. Ik heb gewoon alles gegeven, aldus Kramer na afloop... toen hij op het bijkomen was op het bankje. Kramer is drievoudig olympisch kampioen op de 5 kilometer. In 2010, 14 en 18 was iedereen kansloos tegen de Fries. Maar hij moet even ook met zijn billen blijven knijpen... tot en met donderdag, of tot en met 30... tot en met de, de afloop van het OKT, want dat duurt nog tot en met 30 december... Of hij uh, een, een plek krijgt aangewezen of niet. Oké, okay, tot zover dus de vijf kilometer. Spannen dus voor uh, Sven Kramer. Gaat hij naar uh, de Olympische Spelen of niet? Uiteraard blijft hij hier even voor je volgen. Zometeen na dit uh, wintersprogramma, de editie, tweede kerstdag van uh, Zandvoort op zondag... krijg je inderdaad uh, alle kerst- en winterhits uh, nog een keer op een rij gezet. We hebben het over de Winters uh, 50. En die uh, Mariah Carey, ja, ze doet het ook altijd onwijs goed in de Winters 50. Zo dadelijk dus na Zandvoort op zondag non-stop uh, de beste winterhits. Je hoort hier uh, bij CFM. Uh, bij ja, hadden we in, in het vorige gedeelte van dit programma had de burgemeester goed nieuws over dat je kunt gaan stemmen op het circuit in de Red Bull Lounge. En nu hebben we even wat minder goed nieuws over het circuit, Albert Jan. Nou ja, het is een never-ending story. Uh, een speciaal aangestelde deskundige van de rechtbank plaatst in een rapport in, dat in handen is van één vandaag en Dagblauw Trouw. Grote vraagtekens bij de berekeningen van de stikstofuitstoot bij het circuit van Zandvoort. Het is niet waar. Daarmee lijkt hij de milieuorganisaties die de berekeningen al eerder in twijfel trokken... gelijk te geven, al dus één vandaag. Volgens de provincie Noord-Holland zou voldoende zijn aangetoond... dat met de Formule 1 races de stikstofuitstoot niet zou toenemen. Het circuit kreeg hiervoor van de provincie een vergunning voor aanpassingen... waardoor de Grand Prix gehouden kon worden. Verschillende partijen trekken de berekeningen van stikstofuitstoot nu in twijfel, zo schrijft een vandaag In het deskundige rapport staat dat voor de berekening van de uitstoot het circuit zich had moeten baseren op wetenschappelijke kennis. De rechtbank deskundig stelt volgens een vandaag in het rapport dat de huidige cijfers niet representatief zijn voor de werkelijke uitstoot. Daarnaast zou onder meer onvoldoende duidelijk worden wat het verschil in stikstofuitstoot zonder Formule 1 en met Formule 1 zou zijn. Een zuivere vergelijking zou volgens het rapport moeilijk kunnen worden gemaakt. Omdat de uitgangspunten daarmee in de oude en nieuwe situatie is gerekend van elkaar verschillen. Mede op basis van het deskundigenrapport zal de rechter moeten beslissen of de vergunning voor het houden van een Grand Prix rechtmatig is afgegeven. In het uiterste geval kan de rechter volgens 1 vandaag de vergunning vernietigen. De rechtelijke uitspraak wordt niet voor de zomer verwacht. In dat geval dreigt er een groot probleem voor het circuit... aangezien in september opnieuw een Formule 1 in Grand Prix zal moeten worden verreden. Nou, ook dit, dit, dit artikel kunnen wij, uh, kunnen wij uh, afsluiten met de historische woorden. Ja, daar komt hij aan. Wordt vervolgd waar houden het uh, voor je in de gaten... Mag ik het eerlijk zeggen? Wat een gezeik weer, hè, eigenlijk. Ja, <laughs> ja klopt. Eh, eh. ja. Nou ja, we gaan weer lekker de muziek voor je draaien. Daar zijn we aan toe. Hier is Bon Jovi. Dat hoor je maar weer, hè. Wij zijn gewoon de leukste radiozender van Salford met Bon Jovi en Living on the Prayer. En er is een verbod op, jawel, Flappy van uh, Youth for the Tech. Want het dier van de WK uh, komt er zo meteen aan. En dan kan ik natuurlijk geen Flappy gaan draaien. Oh, nee. Nee. Dan, nee, doe het dan bij deze ook niet. We hebben gewoon een lekker andere classic voor je. Een disco classic. Hier is The Barts, en you wear it well. No, no Lekker hè, deze van uh, The Barts. En you wear it well. Nee, geen flappie, want we gaan het uh, Dier van de Week doen, uh, Albert-Jan. En uh, ja. wie hebben we deze week uh, in aanbieding als uh, Dier van de Week... van het Kennen met Thuis? Nou, en hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Boef. Ik ben de hond waar u al lang op heeft gewacht. Ik ben een kruisingherder met husky en ongeveer 10 maanden oud. Jong kan je beter zeggen. Mijn baas heeft deze moeilijke beslissing moeten nemen in het belang van mij... Naar mensen ben ik enthousiast, vrolijk en vriendelijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dat is mijn motto. Kinderen in huis lijkt me geen probleem. Ik heb ze vaak gezien buitenshuis en als ze op visite kwamen. Met andere honden kan ik goed overweg. Ik ben wel heel erg lomp. Van grenzen heb ik nooit echt gehoord. Maar wanneer een andere hond duidelijk is, respecteer ik dit wel. Ze zijn, niet, uh, zijn ze niet overtuigend of te zacht, dan uh, denk er, dender ik er lekker overheen. Ik speel hier voornamelijk met hetzelfde kaliber hond en dit vind ik fantastisch om te doen. Een andere hond in huis is mogelijk, wel moet deze van hetzelfde formaat zijn en mij aankunnen uiteraard. Vooraf kunnen we kennis maken op het asiel. Met katten kan ik absoluut niet overweg. Ik vind het te leuk om ze op te jagen. Verder moet ik nog veel leren. Zo ben ik af en toe een ongeleid projectiel. Maar met een beetje begeleiding kan ik netjes met je meelopen. Ik ben gewoon snel afgeleid. En ik zit in de puberteit op dit moment. En een eigenaar moet hier wel rekening mee houden. Ik ben erg actief. En ik ga er graag samen op uit met mijn baas. Een cursus is zeker aan te raden. En dit lijkt me ook erg leuk om samen te doen. Een beetje uitdaging in mijn leven is wel nodig. Om mij ook mentaal moe te maken. In mijn vorige huis vond ik het erg lastig om alleen te blijven. Ik ging dan heel hard blaffen. Ik ben een bench gewend en met de juiste training... zal dit waarschijnlijk ook veel beter gaan. Ik zoek dus echt mensen die altijd thuis zijn... zodat ik rustig kan wennen... en uh, het alleen zijn rustig opgebouwd kan worden. Heeft u die tijd, geduld, ervaring met honden... en genoeg liefde voor mij? Ik hoor dan graag van u. En waar verblijft uh, Boef? Boef verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Nou, wie, zoekt er, wie zorgt er nou voor dat Boef nog voor auto nieuw een dak boven zijn hoofd krijgt? Tot zover. Het is een tijdje geleden hoor dat ik deze gedraaid heb. Oh, uh, always. <laughs> <laughs> Atlantic Star, dat kan zomaar gebeuren. De Sanfordse Radio is dadelijk uh, ja, heel apart. Uh, of apart. We gaan uh, geen uh, gedicht van de dag doen, maar we hebben wat anders. Kan je daar uh, in het kort wat over vertellen? Ja, ja dominee Gremdaad, die hadden we vorig jaar ook te gast. Ja, klopt. En uh, die heeft op eerste kerstdag zijn, uh, zijn kersttoespraak uh, uh, gehouden. En uh, ja, op zo'n zo dag als tweede kerstdag heb je natuurlijk uh, tijd voor een dominee. En wij hebben dus dominee Gremdaad. En de titel van zijn kersttoespraak is Troost. Die ga je horen na deze van uh, Rick Ashley. Zondagmiddag, tweede kerstdag, gingen we terug naar de jaren tachtig. Met Rick Ashley. You're never gonna give you up, een van zijn aller, aller, aller, aller, aller grootste hits. Ja, het is tweede kerstdag en daar hoort natuurlijk een dominee bij. En wel een toespraak van een dominee. Ja, en het is Dominee Gremdaad. En die heeft de kersttoespraak op een, de eerste kerstdag, dus gisteren, uitgesproken. En het thema was troost. Dus nu je naar me kijkt. Uh, want het is 25 december en misschien kom je net van de kerstdiner. Dan heb je toch te veel gegeten. Ja, dat zit er uh, dik in ook hoor. Goetje en ik die zijn thuisgebleven. Want gisteren hadden we voorstelling uh, rechtstreeks gestreamd. Nou, we hebben, ik we, we, denk wel, 3000 mensen uh, gekeken. Uh, of misschien nog wel uh, meer, heel veel in elk geval. Er waren meer dan 1000 views en mensen hebben gemiddeld, denk ik, twee met drie, vier mensen gekeken, dus heel veel. En het uh, was ook ontzettend fijn om te doen. 31 december hebben we dus de volgende gestreamde voorstelling. die ja. was leuk, ja. hè? En uh, Margaret Dolman natuurlijk ook. Dat was de, in het kader Margaret Dolman, waarom de Dominee met uh, wijst de weg. Maar ja, wij hebben dus nu heel weinig gegeten, dus we voelen ons uh, nog prima. En, uh, en misschien hebben jullie ook wel weinig gegeten of zijn jullie thuis gebleven? Leven, dat, dat, dat zou natuurlijk ook uh, kunnen. Maar ik ben wel benieuwd. Misschien moet je het een keer mailen. Ook hoe je kerst hebt doorgebracht. Daar ben ik wel benieuwd naar. En we, verder hebben we nog naar Urbie het gekeken. Hè, daar kijk jij altijd naar, hè? En Willem-Alexander. En Willem-Alexander, ja, verbinding is zo belangrijk dat we elkaar verbinden. Maar, en dat je een gemeenschappelijk doel hebt, maar ook dat je wel je mening mag geven. Want dat daar deed het... het vrij vlot. Ja, in het begin was het een beetje houterig wel, met die Bijbel die hij neerlegde. Maar het werd op een gegeven moment werd het wel interessant eigenlijk. En ook hoe hij, nou wat voor mensen die allemaal het afgelopen jaar ontmoet had. En hoe die zich betrokken voelde ook bij de zorg ook. En bij de ambulance mensen. En ook het klimaat haalde hij aan en een nieuw kabinet haalde hij aan. Het was eigenlijk wel vrij... Uh, ja, vrij strijdbaar vond ik hem wel. Hè? Ja, en ook de actualiteit kwam nog goed naar voren. De actualiteit kwam heel goed naar voren. Ook de jonge maar, de raddraaiers die zoveel kapot uh, gemaakt hebben. En onhandelbaar waren eigenlijk, daar had hij het ook nog over. En we hebben nog in het RTL nieuws gezien, uh, koningin Elisabeth van uh, Engeland. Hij, dat was, uh, zag je bijvoorbeeld in het journaal uh, op één helemaal niet. Nee. En nieuws, ik vind RTL Nieuws toch steeds beter en eigenlijk ook nog wel beter dan het NOS Journaal. Want ze hebben ook geen foto's in het NOS Journaal. Leidt ze altijd de foto, heel vaak een paar foto's zien zonder beweging, gewoon radio maken ze het van. Maar had RTL Nieuws niet. En, ja, dus, oh, en Elisabeth wat heel interessant was, want het was voor het eerst dat ze alleen kerst moest vieren en koning Albert hè, van België. Nee, Filip. Oh, Filip. Albert was zijn vader. Albert was zijn vader, ja, ik heb hem niet zo gevolgd, want die is al lang dood. Albert. Nee, nee oh, nog. Oh, die leeft nog wel, oh ja. Oh, oh ja, wat, wat erg, hè. Wat, een, wat een volpant, maar ja, het maakt niet uit. Maar uh, koning Filip uh, die was ook wel heel uh, rustig, was wel heel aardig. Uh, die zat gewoon. Ja, goed, nee. In, de, in de goed Nederlands. Uh, ja, heel goed Nederlands. En Willem-Alexander die liep, en die heeft een, uh, verschillende autocues, hè, verschillende camera's, dat zag je ook wel. Ze wil dat zo vlot mogelijk doen, maar hij kan beter rustig zitten en dan uh, enthousiast uh, praten en misschien ook uit zijn hoofd uh, praten. Maar, uh maar het was wel, het, het, dat, dat hebben we eigenlijk uh, nog eens gezien. En misschien, uh, ik weet niet hoe het met jullie zit, ben je opgelucht dat de eerste kerstdag erop zit? Want dan denk je, nou de tweede kerstdag, dat, uh, dat, dat, dat, dat, ja, dat loopt vanzelf wel. En misschien heb je het ook hartstikke leuk gehad ook hoor. dat moet je ook niet vergeten dat sommige mensen het echt ontzettend leuk vinden. En dat er helemaal geen ruzie geweest is. En als het wel ruzie geweest is, dan, dan is het heerlijk om nou weer lekker thuis te zitten. En wat ook dus nu in het journaal, uh, uh, was op teletijd was dat die omicron variant hè, nog eventjes dat die niet uh, alleen uh, dat die helemaal niet uh, meer besmettelijker is dan de delta maar wel minder uh, minder erg eigenlijk het leidt tot minder ziekenhuisopname er wordt nu echt duidelijk gesproken van dat de pandemie voorbij kan zijn hey. Hey. En minder besmettelijk. En minder besmettelijk, hè. En ook minder ziek. En minder ziekmakend, ja. Ja, kijk, misschien ben je thuis ook wel. En minder besmettelijk en minder ziekmakend. En uh, dus dat die pandemie, die kan echt voorbij zijn. En dat is wel ontzettend opgewekt nieuws. En dat is ook misschien wel een onderwerp uh, voor het kerstdiner morgen, als je ergens tegenop ziet. Dat je dan in elk geval uh, kan zeggen van, nou ja, volgens mij uh, is de pandemie uh, in het Voorjaar voorbij. Nou, dat geloof ik helemaal niet. Nou, mijn dominee Gremlaat zegt het ook. Dus dan, en ik heb meestal gelijk, dus dat zal wel kloppen. Nou, ik hoop dat je lekker slaapt. En als je... heel koud vannacht. Ja, het is wel heel koud hoor. Dus doe de verwarming maar wat te hoog, mag wel. En lekker misschien een extra dekentje ook nog. En, uh, en mocht je ruzie gemaakt hebben, of, of dat, dat, dat, dat de ruzie ontstond tijd kerstdiner, laat dat dan ook van je afglijden. Voel je Schuldig. Dat is belangrijk. Maar ook al heb je de ruzie zelf dat is helemaal niet erg, want je hebt ook spanning en je moet het uiten. En uh, we hebben het ook wel eens gezegd: als je een beetje labiel bent, dan is het helemaal niet erg om ruzie te maken, want dan dan kan je toch ineens weer helder vergeest worden. Dus voel je vooral niet schuldig. Voel je niet schuldig. Dat is heel belangrijk. Ook als je niet naar je ouders gegaan bent. En als je een aantal mensen niet gebeld hebt om ze fijne kerstdagen te wensen. Voel je niet schuldig. Laat de problemen van je af. Glijen, de schuldgevoels van je afglijden. En ga gewoon lekker slapen. En het is bijna 2022. Oh. Ja, dat zijn mooie woorden hè, van uh, dominee, Gremdaat en uh, zo. Maar net, laat het van je afglijden. Gewoon uh, inderdaad, uh, ja, we, we moeten het er even mee doen. En ook uh, met die uh, pandemie zo. Uh, maar gelukkig inderdaad uh, wel betere berichten op dit moment. En wij mogen morgen boosteren, dus dan komt het helemaal goed uiteindelijk al de like, no go. Zo'n lekkere plaat, hè? Deze single van Randy Crawford en Street Life. Alweer het ene en laatste plaat. Wat betreft zelf op zondag, Albert uh, Jan, het zit er alweer op. Ja, ik dus, ben voorbij uh... gevlogen, hè? Het, het, het, het... Niet normaal, oh, voor joh. je het weet is het, is het weer tijd. Ja, voor uh, je het weet zitten we al in 2022. Maar wat, dat gaat voor jou zeker gelden. Maar wat, wat krijgen we hierna eigenlijk? De herhaling van de... Ja, de Winterse 50. Heerlijk. Dus... De hitlijst met de 50 beste kerst- en winterplaten aller tijden. Die hebben gisteren uitgezonden op eerste kerstdag. Dus gaat die in de herhaling. Dus drie uur lang lekkere muziek non-stop bij CFM. Hou radio aan en ga genieten van de Winterse 50... Mag ik zeker niet uh, missen die lijst. En uh, ja, een beetje klikjesdag, hè Vraag trouwens? klikjesdag is misschien nog wel het leukste. Want dan is alle spanning eraf. En dan uh, een beetje lekkere muziek erbij. Lekker, uh, je hoeft niet opgederpt meer uh, aan tafel aan te schuiven. Nee, gewoon de radio aan gewoon zo meteen. Op radio aan. En uh, ja straks natuurlijk de eerste marathon op ijs. Kijken. En uh, nou, uh, wat dat betreft... Uh, Genoeg te doen nog vanavond, maar lekker relaxed. Wisten wij wel. Ja, zeker. Daar nou, moet inderdaad zeggen, en daar zijn we wel aan toe ook. Dus, nou ja, morgen weer een, uh, weer, ja, gewoon voor heel veel mensen gewoon weer een uh, werkdag. Heel veel uh, sterkte daarbij. En uh, ja, dit was uh, de kerst op, uh, op uh, wat betreft zondag op zaterdag en zondag. Ja, wat betreft live. Goed. Ja, nee, het zit erop. Uh, ja, er wordt natuurlijk wel gevoetbald in Engeland. Uh, Boxing Day. En uh, ik, ik heb vast een aanrader. Ik, ik heb de eerste helft nog maar gezien van Manchester City uh, tegen Leicester. Uh, de stand is daar, uh, was inmiddels 4 tegen 0. Dus daar wordt op los uh, gescoord. Oké, okay, volgende week zaterdag dan, uh, doe ik uh, Zandvoort op zaterdag met Cor. En, en, zon en uh, zondag zijn wij er gewoon weer. En zondag ben ik er weer. Gezellig. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zondagavond, tweede kerstdagavond. Dag, doei doei.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 DFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een volgende